...met het NOS Journaal. In Oekraïne is een kopstuk van de geheime dienst SBU doodgeschoten. Hij werd op een parkeerplaats onder vuur genomen. De schutter ging vandoor. De SBU bevestigt dat er een medewerker is omgekomen, maar zegt niet wie. Volgens Oekraïnse media gaat het om kolonel Voronitsch. Mogelijk is de moord het werk van Rusland. Eerder heeft Oekraïne al hoge Russische militairen geliquideerd. Voor het eerst in vier maanden hebben de Verenigde Naties weer brandstof de Gazastrook binnengekregen. Het gaat om zo'n 75.000 liter. Dat is niet genoeg om de tekorten op te lossen die door de Israëlische blokkade zijn ontstaan. Een woordvoerder zegt dat deze hoeveelheid zelfs amper genoeg is voor één dag. De afgelopen dag zei de EU dat er een overeenkomst met Israël is bereikt over het toelaten van meer humanitaire hulp. Vier mannen hebben celstraffen tot 2,5 jaar cel gekregen... omdat ze betrokken waren bij een golf aan geweld in de omgeving van Alva aan de Rijn. In korte tijd gingen daar 15 explosieven af. De aanleiding zou een gestolen partij cocaïne zijn. Volgens de rechter hebben de mannen voor angst bij de inwoners gezorgd. De Zweedse minister van Migratie heeft bekendgemaakt... dat zijn zoon banden had met gewelddadige extreemrechtse groeperingen... De jongen van 16 was vooral actief op sociale media en wordt niet van misdrijven verdacht, zegt minister Forcel, die niet van plan is om af te treden. Zijn zoon zou de banden met extreem inmiddels hebben verbroken en spijt hebben. De minister is lid van de liberaal-conservatieve partij van premier Christensen, die een centrumrechtse coalitie leidt met gedoogsteun van de radicaalrechtse Zweden-Democraten.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 Try, try, try, and make me try. Sweet, loose, mystery That is meant to. uit Zandvoort ZFM, Zfm. Every day of my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 Present.